Een masker van Star Wars personage Darth Vader... heeft omgerekend ruim 1 miljoen euro opgebracht op een veiling. Het masker is gebruikt in The Empire Strikes Back in 1980. Tweede deel van de drie oorspronkelijke Star Wars films. Het is gemaakt van kunststof en schuimrubber. Emmen heeft gisteravond in de Eredivisie overtuigend gewonnen. In eigen huis werd Ado Den Haag met 3-0 verslagen. Het is de grootste overwinning van Emmen... sinds de club vorig seizoen promoveerde naar de Eredivisie... Het weer nog. Het aantal buien neemt af vannacht. vooral van vooral landinwaarts wordt droog. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag opnieuw buien met kans op windstoten. En dan zo'n 17 graden. Dit was het NMS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht.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 enzio per favore Por favor. Señor, por favor. Sunday